Klekkie, herpresenteer Klekkie, representeer Herpresenteer Herpresent. Zal ik je vertellen? Hartstikke hard, voor de van in de nacht of ook weer vroeg in de ochtend Dat ik weer een trip bedacht die ik lekker laat rollen Zet het huis op zijn kop, weet te dans met de dolle Steek een gat en je stop 1, 2, dikke garen gesponnen en ik je wadder met kous Geef je wijn uit de bron en lekker oldschool zit zitten. huizen Stap van links naar rechts hoppel je nek op en neer, want ik weet slechts waarop ik me abonneer Ik representeer wat ik altijd waarachtig her Sinds begin jaren tachtig had de fles vol gasoline die me klaar zou gaan geven Om strepen te verdienen en je te laten beleven Van die power van de klek Nummers van drie minuten meeleven leven die ik deel met mijn lummers Haska die C, van de hoorn van CV op de hoop, la die J, gaat de boot met me mee, heb de toon van goeré, laat er een flaké Breek kots over de pleeg, ga met die hond in de zee Deze klek heeft kuren Los is ik de hand in de vuren Vlam als de motor kan crossen De toren die gaat vallen Fundament te schudden, spuugt mijn woord Uit de gallen ligt de hele nacht De midden. zo heeft de man deze vers Uit diepe kelders getrokken Zo leert bot met de les en zit de zaal op de fokker Draait de vloer op en neer, kan de niet ontspringen, bewegen, billen Veel te zeer, ik wil ze bubbelen en trillen Ach, ik weet ook niet goed Hoe de maat weer gaat beginnen Toch gaat het dansen zo zoet Wil vrouwen altijd beminnen Zo heb ik altijd weer vlak Zonder je te beroven Haal de cadeaus uit mijn zak Presentje je bekokst stoven Voor mijn mati, homie, gasten Heb ik ook wat tijd over Pak bootjes na het vasten. Zeker het kanaal in Dover Als een verse haring die tonijn heeft gevangen Laat ik die kom voorlopen. voor Van die power van de kluit, die in de 400 tronken schot de band en een lijk, ik bekleed succes in mijn Haska die C, van de home van CV rond de home, die J, gaat de boot met me mee, Het de toon van goeree, laat over een brinkt ons over de plegen met die hond in de zee.